De milieuorganisaties en bewonersgroepen vinden dat gemeenten van het Rijk moeten eisen dat de geluidsoverlast wordt verminderd. Dat kan alleen als Schiphol krimpt. De meeste gemeenten hebben te weinig sociale huurwoningen, blijkt uit onderzoek van Trouw. Het kabinet wil dat in elke gemeente 30% van alle woningen onder sociale huur valt, maar in bijna twee derde van de gemeenten wordt dat doel niet gehaald. De verschillen zijn groot. Groningen heeft met 57 het grootste aandeel sociale huurwoningen. Het Gelderse Roosendaal staat onderaan met 5 Het kabinet wil met de doelstelling zorgen dat ook groepen als statushouders, studenten en arbeidsmigranten een huis kunnen vinden. Het aantal aanvallen op ziekenhuizen en andere medische doelwitten in Oekraïne is opgelopen naar 72, meldt de WHO. Niet alleen gebouwen, ook ambulances worden onder vuur genomen. Sinds het begin van de oorlog zouden bij zulke beschietingen zeker 71 mensen zijn omgekomen. De drummer van de Amerikaanse rockband Full Fighters is overleden. Taylor Hawkins was 50 jaar. Zijn overlijden werd door de band bekendgemaakt op sociale media. Hawkins werd volgens Colombiaanse media doodgevonden in een hotel in Bogota... De band zou daar optreden op een festival. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Hawkins was sinds 1997 bij de band en was naast drummer ook zanger. Ook schreef hij mee aan een groot aantal nummers van de Foo Fighters. Het weer nog in het noorden, eerst wat kans op mist. Verder zonnig en 14 tot 18 graden. Later op de dag in het noorden meer bewolking. Ook morgen is het zon, zonnig en iets frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Nee, nee, we zijn oud, maar we zijn nog niet dood. Nee, dat klopt. Goed, de toepak blijft fijne toestap aanstaan. En het is een mooie, zonnige dag. En we ja. kijken natuurlijk weer naar de wereld. Wat er allemaal is gebeurd en wat er... Uh, gaat, nou, gebeuren, wat gaat gebeuren, hè? gebeuren. Zandvoort houdt de adem in. het wordt een heel druk weekend. Ik, ik zag al die mensen lopen. We gaan ze naartoe? Oh, naar je toe? zag ze allemaal al? Ja. Ja, de dertig van Zandvoort en... Uh... Het fietsen, over het circuit en, uh, het en de wordt de, de en al dat soort dingen gebeurt dit weekend. Echt duizenden mensen worden verwacht. Ja. Dus, nou goed, het is een week vol gebeurtenissen, dus het ging dus ook al heel veel over oekraïne. Dus ik zat al een praatje over oekraïne voor te stellen. Maar wat hoor ik nou vanochtend op het nieuws? Taylor Hawkins, de drummer van Foo Fighters, has passed away at jaar oud old. De band was currently on tour in South America at the time of his passing. In Botica waren ze daar. En in een hotelkamer is hij dood aangetroffen. Het is bizarre man, was volgens mij fit als wat. Dus niks van water zien. Misschien drugs zitten we dan meteen weer te denken. Maar, nou, Corona? Nee, Cor nou, dat zou ik niet kunnen zeggen. Nee en, Maar even een klein stukje drum dan. Klein stukje drum. Klinkt altijd fijn, hè? Een klein stukje solo van Taylor Hawkins. Die 97 kwam bij de Foo Fighters twee na twee jaar nadat we hadden opge op hadden opgericht en natuurlijk uh, Dave Grohl precies. Dave Grohl kwam natuurlijk uit de Foo Fighters, uit uh, de Nirvana, hij ging solo en uiteindelijk heeft hij bent voor meer. Dat heette de Foo Fighters uh, en na nou, goed. ...tele hok is waar ze daar de drummen van... ...nou goed, dan kan je niet achterblijven... ...doen ik straks ook nog een plaatje te draaien van uh, de Full Dus dat is nog helemaal ja. even compleet natuurlijk, lijkt me wel... ...want ja, het is toch om allemaal om jarige leeftijd ...dat er al gewoon heen te gaan... ...terwijl je nou, midden in het leven staat. Nou, laten we het dan meteen maar even doen. Het bekende werk van ons natuurlijk... ...ik denk ik zoek een rustig plaatje uit... ...en hoe te passen het ook... ...learning to fly... ...laten we hopen dat hij boven ons vliegt... ...en nog naar een mooi leven kan kijken... ...die hij heeft gehad... School Fighters, learning to fly. Het moet toch leuk zijn geweest om met hun videoclipjes te maken? Want dit is ook zo'n videoclipje waar ze wel vier of vijf verschillende persoonlijkheden in spelen. En het ging over drugsmisbruik in een vliegtuig. Leuke kwijt niet maken natuurlijk. En Taylor Hawkins, de drummer van de Foo Fighters, is niet meer. Hij is uh, klaar met drummen. Hij is van ons heen gegaan. Het is echt een triest verhaal. Al 50 jaar geleden. Ze dus waren net bezig met een, uh, noem je dat? Met een tournee. Ja, in Colombia. En dat is wel bizar natuurlijk. Vroeger heeft hij gespeeld bij Sash Jordan. Sash Jordan Make, Make You Believe was een grote hit. En ook natuurlijk niet te vergeten... Alanis Morissette heeft hij ook bij Oké. Okay. Grote bekende ja. dames. En hij is overgestapt naar een herenband. Ja, als die dames. worden gegeven wat ik zat van. Spreek uit ervaring. <laughs> Goed, dus zaterdagmorgen fijn dit toestel aanstaan. Uit het zonnige Zandvoort hier Toebak leeft. En we kijken de wereld in. zijn er al wat rare berichten. Ik zie dat jij kijkt naar de serie nog even. Ja, ik, nog heb even ik heb gisteravond natuurlijk gekeken naar de geschiedenis. Van Fortuin. Ja. En ik moet eerlijk zeggen: van ik ben echt uh, zeer. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, blijf verrast ook hoe, hoe die gast. dit is ja die uh, Ramsy Nasser. hoe die die melkert speelt. En als je echt die foto's kijkt. van hoe Ad Melkert uh, in het echt uitziet in die tijd. en uh, hoe die, uh, uh, hoe, hoe die gast dan op tv eruit ziet. Nou, dat is echt onvoorstelbaar. wat er een. Wat een... Ja. Eén gezicht. En uh, ja, ik vind zelf degene die dan zelf. Jeroen Spitzenberger, die dan zelf, uh, zelf Pulvertuin speelt. Hij doet het erg goed. Hij heeft ook echt zijn hele haar eraf geschoren. Zo, had ik idee. Ja, ja, klopt. Dus ja. Heeft hij volgens mij voor de auditie had hij het al gedaan, geloof ik. Hè? Nou, die meneer. Ja, ik uh, had hem ergens uh, gezien. Nou, hij wilde gewoon erg graag die rol spelen. Ja, logisch. Nou, en alle... ik heb ervan genoten. Ik heb het in mijn agenda gezet. Ik heb zo van. Ik wil gewoon die serie zien. Want uh, ja, het is toch een stuk geschiedenis. Hè? Ja. ja. Dat, dat, we hadden één een we. Ze van de PvdA hadden 41 zetels toen en ze waren echt met, uh, met voorsprong de grootste partij. Ja, en toen kwam Pierre Fortuyn. Ja, en uh, het ja. lezingencircuit, zoals ze dat noemden. Ik ja. ben een vriend van mij die was hij vaak was hoopleer, in de lezingen. Hè, die ja, ja hoogleraar. Ja, hij ja. had een hele, hele, hele leuke theorie en heel veel leerlingen waren echt helemaal gek van hem. En een vriend van mij ook, die, ja, heeft ook wel een aantal lezingen van hem bijgewoond en een gegeven moment kwam hij in de voor. Nee, niet jongens. Oh, nee, nee, waar is iemand anders? Is. Oh. Maar goed, in ieder geval. Ja, ik, wel, ik moet wel zeggen. Het is wel vaak dezelfde. Ja, De maar dat zijn paardjes die bereden worden. Ja, laten gewoon. we hem maar weer eens vragen. En dan gaan we hem net zo lang sminken dat hij erop lekt. Nou goed, goed, tuurlijk kunnen ze spelen. Laat ik dat niet uh, in twijfel trekken. Tuurlijk kunnen ze heel goed spelen. Maar ja. soms denk je van, nye, nye. Je weet niet. Ja, je bedoelt dat ze steeds dezelfde acteurs zijn. Ja, ik, ik, ik heb een tijdje heel ja. cursussen gedaan. En dan kwam je vaak mensen toch een beetje teleurstellend tegen. Van, ja, nou, ik zie toch elke keer weer dezelfde kop op televisie. Ik weet ja, niet ja, ja. of mijn carrière ook nog van, uh, van de grond gaat komen. Ja, maar ik moet ook zeggen, die, uh, die Ramsy Nasser... Ja. die speelde dan toen ook uh, die voedalist. die, die, die meester-interviewer. Ja. ja, en uh, die, die, die tante man, die M of zo? Met die hele hoge stem. Ja, en, en, en die ene dame die speelde dan uh, die, die, die Ja, was, Dat was wel weer verrassend. Het was, was een hele verrassende rol ook. En daar heb ja, ik echt van haar. genoten. Ja, ja, klopt. Dat was echt leuk. Een... Maar goed, het dus aanrijder dus het jaar van fortuin. Gisteren ja. was de aftrap daarvan. Nou goed, verder hebben we straks nog wel een aparte bericht. En een stukje weer de geschiedenis die aan u voortrekt. Daar ontkomt u gewoon niet aan. En ik heb straks de nieuwe uh, plaat van uh, Kavinsky en Sebastian. Nooit van gehoord? Dat klopt. Ik moet ook soms een beetje verrast zijn. geen idee. Zijn. Geen idee waar je het over hebt. Een reborn. Zo heet de scené van hen. Hij heeft vooral filmische muziek gemaakt. Die heet Plus Rush. Wil je eens even de Amazons? Even te paard. Zo moet hij dat nog gaan doen? Te paard trekken naar de grond? Ja, zwirgel hoor, dit. Echt filmische muziek. Sebastian Tellier. Hij heeft onder andere met R samengespeeld. Hij is ingehuurd door uh, deze Skowinski. En Skowinski is vooral bekend van muziek die hij maakt voor in series. En om even een fragmentje te laten horen, waar doet je dit aan denken? Nightrider bijvoorbeeld. Echt die oude jaren 80 series. Maar dit is momenteel super hip, dit soort muziek. Echt de jaren 80 sound is gewoon helemaal van teruggeweest. geweest. Weg, weg van teruggeweest. Dus dat is leuk. Maar goed, zo van Kavinsky. En daarvoor nog de Amazons. En Amazons is een het bandje uit Brookshire, Engeland. En daar hebben ze in 2014 deze band geformeerd. En de nieuwe platen heet namelijk Blood Rush. Ja, hoe is het met de voortgang daar bij de Oekraïne? Hè? Huh? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja. Want ze hebben nu wel terrein verloren, de Russen... En, en uh, Rusland houdt vol. Ja, uh, fase 1 is afgesloten. We gaan naar fase 2. Ja, <laughs> ja dat klopt. En de ene zegt er zijn 15.000 soldaten bij het, hierbij om het leven gekomen. Anderen zeggen 1.400. En op social media schijnen allerlei beelden van Russische soldaten... die gewoon niet begraven worden. Want dan worden ze namelijk geteld of op een of andere manier. En dan komen ze bij het slachtoffer aantal. Oh, dat mag dus die worden gewoon achtergelaten. Dat ja, ik ben ik een... nog steeds nieuwsgierig naar het uh, aantal doden van de coronacrisis. Maar daar hoor je bijna niks meer over in ieder geval. Maar er staat hier de World wat, wat Health Organization. He? Wat was dat ook? Weer? Geen idee. Dat, dat was niet het Maar ik zag net ook een, uh, een langs langskomen. Dat ze zeggen. Daarna een pandemie ontstaat altijd een oorlog. En dan denk ik van. Oké, okay, uh, als je dat zegt, dat weet je of uh, er helemaal niets van. Of, uh, of je praat gewoon na. Maar er staat hier dus wel dat uh, volgens de World Health Organization. 72 aanvallen op artsen en ziekenhuizen. En dat de Oekraïne een tegenoffensief begint in Gerson. Oké. Okay. Dus uh, ja. Ja, natuurlijk ja, als je echt slachtoffers wil maken, moet je bij het, bij het ziekenhuis gaan. Dat is makkelijker. Er zijn ze al zwak ziekenmisten. Dan gooi je gewoon een bom mee. Zijn ze zijn allemaal dood in één keer. Ja, ja, ja. Zo laag ook, hè, dit. Omdat ze het doen gewoon. Echt, ja, echt. zeker weten. zeker weten. Echt, nou, Heb je nog een uh, berichtje om alles een te beetje, relativeren in uh, het leven? Een leuker berichtje. Ja? Nou ja, in New York hè, schijnt het dus zo te zijn dat je een soort premiejager kan worden. Uh, want er is een programma in New York, een programma voor schone lucht dat behelst dat als bedrijfswagens hun motor... langer dan drie minuten stationair laten draaien... dat je dan een bond kan krijgen. Nou, en nou zijn dus allemaal burgers. En als die uh, een dader op video weet te vangen... krijgt hij of zij 25% van de bijbehorende boete. Dat is dus 87,50 van 350 dollar. Het huh? is omgerekend dus bijna 88 euro per geval. Het ja. is heel lucratief. Want uit een onderzoekje van de New York Times... blijkt dus dat er iemand jaarlijks 64.000 dollar aan overhield... En in totaal werd vorig jaar 700.000 dollar uitbetaald aan premiejagers. Waarvan het meeste geld naar 20 individuen ging. Zo. Dus ja, uh, het is niet helemaal zonder gevaar. Want als zo'n uh, chauffeur uh, het merkt. dan kan het dus wel tot een knokpartij leiden. Zelfs een rechtszaak, wel, ja. weet je wel. Ja. Dus, uh, maar ik vind het wel bijzonder. Dus als jij dus anderen erbij lapt. Ja. dan nou, je staat al langer dan drie minuten te draaien. Nou, die, die maakt de opname van. en het kenteken en, uh, en van de auto dat hij bezig is. Meer dan drie minuten, kiching. Ja, ja, 80 euro. Het moet ook al niet meer met aanspreken gebeuren. Het moet gewoon, gewoon allemaal met een appie. of met stiekem, een appie hè? Met stiekem of zo. Oh, van, oh je ja. bent bijgelap door die en bij die. Ja. En oh, man. En denk je al, vroeger ging je gewoon, hey, doe die auto even uit. Ja. Man, doe even uit, weet je wel. Oh ja, kan ik wel doen. Dat doe je uit. Dat werkt beter dan dat je een bond krijgt. Dan ben je alleen maar op van. Ja. En dan ga je het verhaal halen. halen. Maar ja, Het is wel vaak ook weer zo. Als jij je, je auto stationair laat draaien... Dan kan je nog tegen die parkeergeldmanier zeggen van ja, ja nee, dat moest alleen even wat afgeven. En als je hem uit hebt, ja. dan parkeer je. Ik ja. denk dat dat misschien wel een essentieel verschil is. Nou, je merkt sommige auto's slaan ook gewoon uit. Mijn auto slaat uit. Als je hem als je neerzet en stil gaat staan, dan slaat hij gewoon uit. Op een gegeven moment, als je dan weer stroom nodig hebt, ja, dan gaat hij wel weer aan. Dat is een aandeel natuurlijk. Ja, Goed, straks ja, ja. de Zandvoortse bericht in dit radioprogramma. Woon je, geschiedenis die is wel leuk vandaag. Is maar de Wallows. Kom is uit, een specially you. Ach, ja, wat een bak met Harry, Met aan een leuke zangpartijtjes. Zo kan ik wel definiëren deze plaat. laatste single van een The Wall was. Goed, is de zaterdagmorgen hier bij Toebak Leeft. En de, de, ja, de zon breekt door straks de zomertijd weer. Morgen is het, dan is het, dan is het al uh, half tien. Kees, het gaat het snel dan allemaal. Hè? En het is ook ja. heel snel al licht. En s'avonds is het dan op lange licht. Je moet altijd ervan ja. nadenken. S ochtends is het laat. Sommigen is het voorjaar. Langer. Ja, zoiets is er goed. Dus uh, uit... we slaan gewoon een uur over vannacht. Uh, en uh, vandaag in de krant te lezen: over zomertijd gesproken. Vakantie met de auto blijft favoriet. Voordat de corona was, uh, uh, gingen we vaak met de auto op vakantie. En ook nog wel met het vliegtuig trouwens. Het vliegtuig was wel echt de populairste. Daar gingen we echt naar Griekenland, naar Spanje, naar de Turkse zon, zochten we op. Maar door de corona bleef het een beetje uit. Ja. Toen ging we gingen wat vaker met de auto. En nu zou je denken, door die brandstofprijzen die weer omhoog schieten, gaan we misschien wel op de fiets. Of, of gaan we misschien gewoon wel uh, met, uh, met, met de trein. Elektrische bussen? Dus Ik denk, we gaan met z'n allen met de trein. Ja. Maar dat valt een beetje tegen de prijzen de van, de, de van de trein gaan ook steeds omhoog. Nee, maar die zijn hoger dan het vliegen. En het dus, uh, eind van uh, juni moet ik naar Hamburg. Ja? Daar is dan een feest. Maar uh, ja, dus, dus ik dacht, mijn broer, zullen we met z'n vier in de auto gaan? Ja, maar dat duurt zo lang. En dan ben je in totaal ben je tien uur kwijt in de auto, in die weg. Dus ik zeg, ja, maar het is toch ook wel weer gezellig onderweg en zo. Mm. He, we drinken hier en daar wat. En je zit lekker te kletsen onderweg. De mannen rijden om zijn beurt. De vrouw zit erachterin uh, te giegelen. Hartstikke leuk. Ja. Nee hoor, nee. Nee, nee, moet nee we, moeten zacht... we vliegen. En ik denk, ja, ze zeggen alles wat je kan met de auto kan doen... Uh, of uh, met de trein, moet je niet vliegend afleggen. Want dat is zo slecht voor het milieu. Ja, oké. Okay. Maar goed, het, het gaat allemaal duren. De kerosine gaat 30% omhoog. <kijkt> ja. Dus daar moet je ook wel wat verwachten. Dus mensen trappen uiteindelijk toch wel weer de, de, het gaspedaal... en gaan toch weer met de auto. Ja. En, nou ja, goed. Ja, of de benzine moet toch ook op de bond gaan. Ja, de, de mensen dus die kunnen. een elektrische auto hebben... of die inderdaad een leaseauto hebben... waar uh, van de zaak en de benzine doet door de, de, de baas... Ja. Uh, die, uh, die interesseert het allemaal niet zo. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon in mm. Nederland. Er zijn momenteel hele leuke vakantiehuisjes te huur. Ah, <laughs> ja. ja. Ben ik nou aan mijn eigen dingen staan? En de, de keukenhof is er open. Die is net open en die is open tot 15 mei. Oh, ja. Dus ga daar eens kijken. Wat Dat was wat daar ook alweer te halen voor virus? Uh, coronavirus? Nee, ja, le legionelle bacterie was daar op te de, op de lopen, geloof ik. Hè? Of zal ik het erover ophouden? Nou, dat was dat nou, vorig jaar, toch? Nee, wel? dat is al jaren geleden, was het alweer, geloof oh, ik. Oh, oké. Okay. Nou, goed, ieder geval moet je verwachten dat de KLM, de prijs uh, deze week flink gaat verhogen. Oh, vorige week hebben ze al verhoogd met 30 euro en uh, dat is de normale klas en de hoge klasse met 100 euro. Dus, hmm. wat ga jij doen? Ik blijf dit jaar in Nederland. Echt dat, waar? Jazeker. Nou, je bent natuurlijk al naar Egypte geweest. Ik ben al naar Egypte geweest. Dus je hebt uh, vakantiebudget op. Ja. <laughs> Ik heb alles op al besteed. Ja, ik heb het twee jaar over. Dus, ja. Uh, ja. Oké. Okay. Ik heb toch wel een bericht over een man... die, die wel graag, ook heel graag vliegt. Het is de 16-jarige Mac Rutherford. En uh, hij, uh, hij is begonnen aan een solo vlucht rond de wereld. Want zijn zus, die is 19... en hij is dus drie jaar jonger... die is uh, die, sinds januari de jongste vrouw... die ter wereld deze prestatie leverde. Oh. Dus ze kwam in januari kwam ze in Brussel aan. Zara Rutherford. Dus ze heeft in vijf maanden 52.000 kilometer... Overbrucht, over tientallen landen op vijf continenten. En haar broertje hoopt de reis sneller te doen... zodat hij op tijd ook terug is voor, om zich voor te bereiden op zijn schoolexamens. -ex dus nou, we gaan deze man volgen. Okay. Ik vind het toch eigenlijk wel heel uh, bijzonder. Ja, het is, dat is wel het goede woordje. Het is wel bijzonder, ja. En slecht wat miljoen. Oh, dat wilde ik nou net niet zeggen, maar het zat wel in mijn achterhoofd. Kapitalistisch echt. zeg. Ja. <laughs> Maar dat is even iets anders. Andere dramatiek op de radio. Florence and the machine, my love. I was always able to write my way out. Song always made sense. berichten. Fijne muziek hier van Florence en de Machine. En we kijken even naar de Zandvoortse berichten. Zandvoort is aan het doorontwikkelen met duurzame auto's. Ze hebben verschillende race-teams. Dat is allemaal zonne-energie en andere, andere idee, uh, ideetjes hebben ze. Innovation and Vroze. En ze werken samen met de TU Delft, uh, van, uh, Delft en TU uh, Eindhoven. En dan heb je nu hebben ze nu ook een nieuw team toegevoegd. Dat heet Brunel Solar Team. En ze gaan bezig uh, om op het circuitpark en zijn heel blij dat ze daar kunnen testen. Want er zijn weinig plekken waar je echt uh, nou ja, vlakke weg hebt en alle dingen kan uitproberen. Dus uh, Robert de Overdijk van uh, het circuitpark, die zegt, mezelf, we zijn blij dat we kunnen bijdragen. Aan, uh, aan de toekomst, op zo'n energie, of op, op stroom, of op, op, op waterstoffen, auto's te kunnen laten rijden. Dus uh, daar zijn ze druk bezig, de universiteiten, de, de jeugd is gedreven. Leuk ja. om dat te zien. Rijd jij altijd over de boulevard ook weer terug? Ja. Je, ja. ja. Heb je niks gezien vorige week? Want uh, vorige week kwam rond half tien de melding binnen dat er een auto raar geparkeerd stond tegen een huisje bij tankstation Tink. Ja, en uh, het bleek dus eigenlijk dat, uh, dat de eigenaar, de, de man die hem bestuurde... was onwel geworden waarschijnlijk omdat het zoveel geld kostte, die benzine. Ja, snap ik. Uh, maar ja, hij is uh, tegen een hekje tot stilstand gekomen. En het duurde nog ruim twee uur voordat het werd opgemerkt. En de uh, tankstation is tijdens de hulpverlening afgesloten. En ze hebben hem uh, uiteindelijk dus uh, afgevoerd naar het ziekenhuis. Zo! So. Dus uh, dat bijzonder, dan sta je daar gewoon en dan ben je gewoon... <laughs> oh gelukkig is het niet op de weg zelf gebeurd, hè? Want dan kan er misschien een of andere kettingbotsing komen met alle narigheid. Ja, zeker. Maar ja, dat is lokaal nieuws. Lokaal nieuws, zeker. Dus wees weten als je gaat tanken. kan je toch kan onwel worden. Je kan onwel worden. Niet door de Damp, maar gewoon de prijs, dat je denkt. Tam Beach is volledig afgebrand. Ja, ik heb gezien. Bizar, is van de tweede keer. wat was dat vorig jaar? Vorig jaar was dat volgens mij 6 of zo. Uh, Bietclub 10 ook, ja. maar dat was het jaar daarvoor toch alweer? Ja, uh, we zijn er al drie verbrand. Ja, dat? echt waar? Ja, ja zeker. Oké, okay. het is nog helemaal duidelijk hoe het is ontstaan. Daar zijn ze nog mee bezig. Maar het is, ja, het is nummer 10 en uh, nummer 12. En uh, nou goed, ze marsel dat de wind naar zee was, waar de grote uh, rookontwikkeling uh, de zee optrok. Dus er is verder geen gevaar geweest voor uh, omwonenden die uh, alleen vergiftiging kon oplopen of zo. Dus, nou, ze zoeken het vast uit. Ja, het is vlak voor de zomertijd. Dat je denkt, gast, wat, hoe gaan we dit nou weer oplossen? Zijn er nog mensen die nog een, een extra kate ergens in de opslag hebben liggen... die ze kunnen uitleggen? Ik hoop dat... Er... Dat was de vorige uh, keer zo, Ja, dat hè? was toen... Uh, ja, Bits 10 had toen omdat Correndon die was, had een nieuwe tent gebouwd. En daarom kon hij, uh, uh, konden zij dus die tent gewoon gebruiken... die er voorheen stond. Ja, dat is dus wel leuk. heel fijn. Maar ik, ik, ik ben er langs gelopen. Ja? Afgelopen woensdag of zo. En toen zag ik wel dat er uh, het bijgebouw stond nog helemaal om, om, omhoog. Zeg maar, uh, ja? En het was niet beschadigd en... Uh, een heleboel uh, tuinmeubilair. Echt van die hele mooie banken met kussens en dat soort dingen. Die, ja? die stonden buiten nog. Dus die, uh, ze kunnen dus wel gewoon vanuit die zijtent... Kunnen ze wel drank serveren en zo? Oh, okay. en dat is toch wel een van de cruciale dingen ...dat mensen vakken. Ja, zeker. Dus en hoe meer drankje op hebt, dan maakt je het toch helemaal niet uit. We ziet het gewoon nee, er helemaal en dan niet denk uit. Je van, oh, wordt er gebarbecued vanavond? Hoe duur is dat? Of je op zijn oude, slope -hout een lelijke bank zit, dan maakt het jou toch helemaal niet uit. Wat leuk is zo'n bank? Helemaal zo zwart is dat geverfd? Nee, dat is door de brand gekomen. Dat maakt me ja. ook helemaal niet uit, joh. Ja, dat is nee, natuurlijk. het is echt triest. Het is Ik kan het hier inderdaad zien op de foto, hè, dat het er omheen nog een heleboel uh, staat, gelukkig. Ja, dat is zeker. Ja, we hebben nog trammeland heen. Ja, ja, Miro ja. partij. Miro, eh, uh, uh, Miro, die was vorige Gerson. week hier. Ja, ik zag hem, ja. ja. En, uh, de, en wel heel enthousiast bevlogen iemand. En, uh, nou ja, hij zegt zelf ook weer van, uh, het wordt nou een beetje wij en zij. He, dat de voorzitter was dan uh, meneer uh, Griffioen. Het is gewoon mij. een koe volgens mij. Ja. Want ze waren eerder al niet blij met hem. Er waren meerdere mensen in de partij die waren niet blij met hem. die vonden niet dat hij dat kon dragen. Niet capabel genoeg. Ah, hij jouwt. is ook wel heel jong. Hij is maar ik heb hem nou echt gesproken en ik denk van wauw hij weet wel waar hij het over heeft ja. en hij is wel heel bevlogen en ik denk van nou waarom niet nee geef hem een kans ik bedoel ja. je hebt een meer jongere partij hier in Zandvoort maar goed ja. hij is aan de kant gezet en uh, er was ook helemaal geen stemming geloof ik hoor het is gewoon zo gedaan nee, dus dat, nee dat kan dat, ook dat, nou ja, niet dat zal ja. laatst nog niet over gezegd zijn maar het is uh, ja. sterk de gast <laughs> dat word je zo uh, en word je, zeg maar, uh, uh, eerst word je handen gedragen en in één keer word je zo aan de kant gezet. Dat is ja. de politiek, dames en heren. Als je heren. heel hoog uh, stijgt, kan je heel diep vallen. Hè? Zo ja, dus. Zeker. Verder nog Insectenhotel bij uh, met bijenkast. Uh, voor, uh, voor het onderwijs. Bij de basisschool Duinroos en de Nicolaas beetschool Daar hebben ze namelijk uh, ze een stukje land altijd gehuurd van de gemeente. En uh, de, de voormalige boomchirurg, uh, Imker Victor Bol... die is echt bevlogen met de insecten, met bijen en met allemaal dat soort dingen. Dus die had zoiets van, ja, ik wil er iets mee... die had de gemeente al een paar keer aangeschreven van... daar moeten we iets mee om, want het gaat slecht met de bijen. Dus uiteindelijk is het misschien gewoon daar aandacht aan het besteden. De gemeente gaf niet thuis, maar uiteindelijk heeft de school nu... Uh, ruimte gegeven op ja? een stukje van de gemeente... om daar een bijenhotel te creëren. Ja, ik ga creëren. binnenkort even kijken. Ik heb er zelf toevallig eentje gekocht, maar ja? die is dan gewoon... Uh... Ja, zegt is bij 20 of zo. Maar wel, daar kan wel, er zit al zo'n streep in. En dan kun je openmaken daar zo'n hokje. Ja? Daar kan een vleermuis in hangen. Oké. Okay. En ik heb zo van... Eén zo, stuks. Nou, nou, misschien wel twee. Ja. Maar dan denk je, hoe, hoe gaan ze erin dan? Weet je wel. Zo op een zijtje. Ja, met die vleugels gespreid aan, zo. je Ik heb ook wel zo'n kast gemaakt vroeger. Klop je? Ja, maar goed, het, het is natuurlijk hartstikke mooi voor de kinderen om daar een ja. toe te kijken. Ze hebben er ook een modderkeuken gemaakt. Nou, als... Als de zijn er beter blij mee En ook ah, een ja, hand. moeten die kinderen gewoon even afspuiten als ze naar huis komen. Zeker, toch? Doe dat maar even op school. Er is vast leiding genoeg voor. Ja. Nou goed, ik vind het mooie idee van Victor Bol om daar aan gaan te gaan. Of ze doen gewoon museen. een luisterkepen aan. Terwijl ja. ze bij het Modderhotel aan de gang zijn. Hij heeft wel meer dingen gedaan. Ook Jutters Museum. Ja. Ja, hij is actief die man. Ja, toch? maar hij was goed. ook mijn collega. En het was onvoorstelbaar. Hij heeft toen een, een, een motorongeluk gehad. En ja. daar lag je echt enorme kreugels. En ik weet nog dat ik we toen hoorde onder de collega's, dat hij zei van ja, uh, ja, maar ik moet naar nou maar werken. En dit en dat hij lag helemaal in de kreukels. En uh, toen is hij afgekeurd. Ja? En toen heeft hij daarna dus, het Judith's museum En hij is nu imker geworden. Zo. En uh, ja, hij is heel bevlogen. Hij vliegt tegen de muur op. En zijn vrouw zegt, ga je ze me iets bedenken dat je ja. het huis uitgaat. Ik word ja. gek van je gast. <laughs> Goed, zover verder voorste Bericht. De volgende uur nog veel meer van die leuke weetjes. Hier, uit de omgeving. Eerst maar even iets anders van. Yeah. Unchained Valley, Unchained Valley, okay, yeah, slapstick. She's a friend of mine in the apple pie and the sharpshooter. I'm in the overtime like it's Shabba Shooter. I feel like I'm intruding. She's a friend of mine in the alibi and the getaway car in overdrive like it's Shabba Shooter. I like the way you're moving. She's a real life. What's she talking about? I think I love her. What up? I'm across the room, I was looking at me, looking at you like, hey, cherry blossom, yeah, yeah, what's your problem? I don't want your leather jacket, I just wanna to taste your chapstick, it's a shooter. what, what are we doing? She's real but she's hard to take. I, live here here? Like a man. I just wanna sit here, I'm walking, I just wanna see, to think until I We staan dit jaar tien jaar Nashville. Tennessee. Tennessee? Ik weet niet of ze. Nee, Prince hebben ze ook kunnen ontmoeten. Ja, die is nog niet geen tien jaar dood. Klopt. In ieder geval, dit was de nieuwe plaat die heet uh, een Slapstick. Leuk apart plaat. Hoe hier op de zaterdag Mooi bij Tobak leeft En uh, vandaag toch wel een uh, heftig verhaal van een uh, dame die vond dat ze iets moest doen was een uh, Kosovo-veteraan, Joyce Koster. Die had drie weken geleden toch het idee van... ja, kom op, zegt mensen, gaan we nog iets doen voor de Oekraïne of niet? Dus ja, zij heeft ervaring geweest is een Kosovo geweest, veteraan. Dus hij trok ten strijden, ging naar het front... en lag daar met, euh, ja, met 20 ex-militairen in de tent... op de militaire basis, dus een ja voor ik. Nou goed, spreek ik pas verkeerd uit. En ja, op een paar kilometer afstand... Er kwamen allemaal Russische raketten naar beneden. kwamen steeds dichterbij. En Uiteindelijk midden in de nacht moesten ze toch uh, evacueren. Het bos in. En daar kwamen dus allemaal slachtoffers tegen. Mensen zonder armen, benen, hoofd. Dat dus is echt één drama waar ik in één keer terecht gekomen was. Dus uiteindelijk hadden we ook geen leiding meer in dat kamp. anders? Uh, ja, hadden ons zelf overgeleverd. Zo. Wat gaan we doen? En sommigen trokken toch nog verder. Die gingen naar het front. En zei hadden zoiets van, ja, maar we hebben geen leiding. We hebben allerlei dingen beloofd die we niet krijgen. We hebben geen goed materiaal. Dus, ja, ja, ja, ik doe het toch niet. En, jawel, een paar uur later kregen ze bericht dat de comfort die toch naar het, uh, naar het front was getrokken, ook gebombardeerd was. En 24 van de 30, geloof ik, die hebben het ook niet overleefd. Ach. Dus uiteindelijk dachten ze van, wat toch, Fuck, waar ben ik in terechtgekomen? Dus uiteindelijk is ze toch maar weer naar huis gegaan en haar drie kinderen. Wat? drie kinderen? Die had ze gewoon, Die achtergelaten. Laat gewoon achter. Die waren toch wel blij dat ze weer terugkwam. Terwijl ze Ik ga het anders aanpakken. Ik ga nu gewoon inzamelingsacties doen. Ja. En ik ga op een andere manier even, uh, bijdragen aan deze, aan deze ramp. Maar ik vind het wel een stoel verhaal hoor. Ja, He? nou maar... ook wel. Het is toch eigenlijk is er, is er gedeserteerd. En daar staat de doodstraf altijd op, toch? een what the fuck. <laughs> ja. Krijgen we nou weer, joh, gek? <laughs> Ik heb Ze, ze, ze, bericht... ze komt niet zelf uit de auto, niet. Oh, niet, hoor. Ze komt in Nederland. Dat kost reeds, hè? Te ja. kosten? Dat was een Nederlander. Dus, bedoel, ze heeft niks met het land, maar ze heeft gewoon een militaire training gehad. Nou, daar kan ik toch iets mee doen. Ja. Nou, even niet dus. Goed dat ze het ook niet gedaan hebben, want ze had gewoon een slachtoffer kunnen zijn. In zo, de zo jeep. Ze dood geweest, inderdaad. Ja, zeker. Ja, vertel. <laughs> nou, ik heb nog een leuk berichtje weer om het. Uh, uh, hè? We doen steeds gewoon de good, good Cup, bad kop. Ja. Nou, een leuk berichtje, want er is uh, in. Uh, is dat in België, het plaatsje Zolder? Ik, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, ja er was een, uh, een garagist uit Zolder die uh, heeft beelden op social media gezet. Want er, er was een fietser die was aan het spugen op een auto die geparkeerd stond bij Auto's James. Goedemorgen meneer, alles goed? Horen we stem op de achtergrond roepen. En niet veel later krijgt de fietser het emmer water over zich heen. En uh, hij zegt, een vuile hoeren zo, roept de spuur, nog terwijl hij doorfietst. Nou ja, Het zou uh, volgens de uitbaten van de garage niet de eerste keer zijn... dat een bewuste man spuugt op geparkeerde wagens. Uh, ze zeggen ook, we weten niet wat het motief is van de man. We kennen hem ook niet en weten niet waarom hij dagelijks op onze auto spuugt. Al dus meer zoet van auto James. En uh, uh, ze zeggen ook, uh, ze waren het kotsbeu. En daarom hebben ze hem verrast met een emmer water. dat ze oh. waarschijnlijk al klaarstaan. Yeah. Zonder van het water, zegt hij nog. Voor ons is de kous af, de fietser zal wellicht niet meer terugkomen. Nee. Hoogtijd denken we Gewoon dan... Gewoon een kat. Het een soort kat in de ja. tuin. Hoppakee. Ik zal het filmpje wel even delen. Dit is ja. dus wel uh, grappig hoor. Ja, en daar gaat hij. Oh, daar heb je hem weer. En ja. dat water. Hoppakee. Wat <laughs> Goed zo. Dat zal hem leren. <laughs> je gast met die emmer altijd hele stoel weg. Oh, maar kijk. oh, dat zijn wat duurdere auto's waar hij op spuugt. Hij kan gewoon geen auto be betalen. Dat is het gewoon. Een ja. auto met een open dakje en pet zo. Is ook nog hij automaat. zit trouwens wel op een elektrische fiets. Hij ja. had een andere beslissing genomen: dat je een man van de auto kunt bekoesten. Maar zijn die... pet ligt op straat. <laughs> en elektrische fiets, ja, zijn pet toch. Ja. Met DNA kunnen ze nog achterhalen via de wand. Ja. ja, dat is een goed idee. Nou ja, via die spuug sowieso, hè? Wat? Via die spuug sowieso. Ja, DNA, zeker. Nou, spuuger. Auto is serieuze berichten dames en heren, je begrijpt het al hè. Goed! Straks natuurlijk nog de, de geschiedenis wat er gebeurde op 26 maart. Wat was het ook weer? Nina Niesbed en uh, life is a badge. Nou, dus wat zijn jouw woorden? Ja, zeker. Het is antwoord. Uh, <coughs> het is, het is uh, fijn om uh, deze kant op te ja, komen. Ik kom uh, zeker gauw even opstaan en uh, in die auto. Want uh, je moet wel. Want, uh, want? We hebben bij, het, uh, bij de remise kan je, kan je weer, uh, hoe heet het, uh, compost halen. Oké. Okay. Dus vanaf tien uur of zo. Ik ja, zou, zou, het nog, zou het zo direct nog wel eventjes... Uh... Oh, dan moet je uh, aantonen dat je hier woont en dan krijg je één zak mee naar huis. Vier mag je er volgens mij. Vier? Het was vier, maar misschien is het nu wel twee hoor. U heeft er al eentje in de auto zitten, zie ik. U krijgt er nog maar drie. Ja. Hij zit naast u. Oh ja, hij, ja. Dat klopt. Jij hebt je helemaal gelijk in. Oh, Jezus. Kan geil. ik hem niet ruilen voor een compost? Daar heb ik meer aan. <laughs> ja. Kan ik me... Ja, nou goed. Ja, hij ja. kan wel wat hoor. Goed. Op haar 99 99ste is toch begonnen op, uh, om te vloggen. Uh, deze cyber-oma. Oh, uh, Dagna Carison -Kar heet ze. En uh, ze had toch een computercursus gedaan. Ze dacht, is het toch wel leuk. En uiteindelijk heeft hij al heel vlogs gemaakt. Echt honderden. ...heeft ze gemaakt. Uh, ze had heel veel volgers ook. En uiteindelijk, helaas, is ze afgelopen week overleden... ...op 109-jarige leeftijd. Het was de oudste vlogger ter wereld. En dan ben ik toch nieuwsgierig waar ze allemaal over vlogt. Hopelijk niet over allerlei klachten die ze zelf had. Maar misschien had ze toch nog een kritische kijk, kijk op de wereld... ...en kon ze met vergelijken met vroeger. Dagna Zon's. Dus ik ga er even kijken of ik haar kan vinden. De oudste vlogger ter wereld. Goed. Ja, ik heb je ook al bijzonder... Uh... Artikel. er is een uh, klimaatorganisatie in Hannover... die gaat uh, binnenkort een hele grote protestactie op touw zetten. Maar die heeft bedankt voor het optreden... van de Duitse singer-songwriter Ronja Maltzaan. Want uh, de lokale afdeling van Fridays, Fridays for Future heet het blijkbaar. Uh, die organiseert het protest... en die vond uh, het raar dat zij wit was en dreadlocks had. Dus uh, ja... En in ook. een statement zei ze ook... van Dreadlocks zijn verbonden met de identiteit van zwarte mensen... die het als teken van onderdrukking gebruiken... tijdens de slavernij door witte mensen. En uh, de, de, de, de haardracht van, het, van die dame is dus culturele toe-eigening... omdat we als blanken niet te maken hebben met de geschiedenis... of het collectieve trauma van onderdrukking oh. vanwege oh. ons voorrecht. Ik denk, nou, dan mogen mensen hun haar ook niet meer vlechten... want dat deden de indianen altijd. Oké. Okay. Toch? Ja, zoiets. gaat wel heel ver, hè, dit? Nou, het is uh, alsnog welkom als ze haar dreadlocks afknipt. Oké. Okay. Nou, ik vind het wel uh, heel bijzonder. Ik nou, ga er ik, even op zoeken, die Rony je, ja, nee, Ik zeg, vriend van mij is ook gewoon een blanke. Ik ja. heb natuurlijk alleen maar blanke mensen. alleen maar blanke vrienden, natuurlijk. Hè? Nee, zonder gekheid. Maar die gaat ook dreadlocks nemen. Oh. Dus, nou, ik zal het tegen hem zeggen. Het is al een al vrij aparteling. Als hij straks ook nog dreadlocks krijgt, <laughs> wordt hij helemaal aangesproken. Omdat dat hij iets uh, heeft toegeëigend wat niet van hem is... Ja, ik vind... Dat is niet je cultuur. Ik vind, iedereen, ik vind het helemaal niet zo storend of zo. We zijn er toch een god van mij bezig allemaal. Ja, wat is het dan voor rarigheid allemaal? Nee, ja. moeilijkheid. Goed, straks weer. Eerst even een uh, plaatje Arke okay, Fire. CD uit Wii. We. Werk al een aantal jaar aan de muziek. The Lightning. One and two. feel so low the sky is breaking open we keep hoping in the distance we'll see a glow lightning light our way till the black sky turns back into gold away Gemini Fire nieuwe plaat uit. Wee! Oui. Yes, ja! Eindelijk zijn ze als groep. Wee! Oui. En dit is uh, de Thunder, uh, thunder Lightning 1 uh, en 2. Ja, over, over onweer kan je echt zoveel leuke muziek maken. Ja, je, je kan er leuke muziek over maken. Dat kan wel. Maar dat lukt niet altijd. Nee. Deze plaats is bijvoorbeeld echt zo'n voorbeeld dat het niet leuk is. Maar goed, verder uit uh, kijken we nog even in de krant. En ja. We... <coughs> Er zijn toch mensen die toch weer geld proberen te maken door het hoofd van zijn te gebruiken? Oké, maar nog even wat me opvalt. Als jij berichtjes zoekt, er zijn zoveel blote dames in heel schaarse kleding als advertenties om jou komt Waar zoek je altijd op? Badpakken, badmode. Badmode? Nou, dat is echt een goede badmode wat jij uitzoekt, zeg. Wat voor reclame je aangeboden krijgt. Ik weet ook, niet, hoor. Zet hem af! Sorry, ik zal eens even wegklikken. Ja, ik denk echt, uh, jee, al die boezems en die uh, laag, uh, hoog ingesneden badpakken. Ja, dat dus heb je een beetje een impressie van mijn ondergoed. Maar goed, dat krijg je is... als je Zelensky zoekt dus, blijkbaar. Blijkbaar, ja. ja, ja. ja. Maar uh, het schijnt dus dat uh, in, uh, in Tsjechië is er een atelier... en die ja? uh, is allemaal hoofdkussens aan het maken. En daarop zit dus de foto van Zelensky. Ja? En de opbrengst tot nu toe uh, zo'n 17.000 euro... Het gaat dus naar, uh, naar Oekraïne. Maar moet je kijken, want, want, dan ga je toch niet in je bed leggen en om, om daar moet je hoofd te liggen. Oh! Ja, het is, La, hoe dit, dit is wel echt een anti-president uh, anti ook een beetje. Ja, het, ja. Hij, hij is echt een apart. Gewoon zo'n groen t-shirt aan. Ja. Ook bij het overleg waar hij dan met een groot scherm uh, bij aansluit. Iedereen zit in, dikke, in mooie pakken allemaal. Ja. En hij is wel met een t-shirtje. Oh, ben ik een Oh Kom ik er even bij zetten. Ofzo, weet je? Even snel. Ik ben even met anders uh, bezig. Maar jullie willen even uh, praten? Is goed hoor. Ja, is goed. Even snel. Even snel tussendoor. En, uh, gaan we nog wat doen? Ga je nu nog iets bijdragen of zo? Eh, want, want hier heb ik allemaal geen tijd voor. Nee. Er is een oorlog bezig, ja? Ja. Er is een ja. war going We van. zijn bang dat we in de derde wereldoorlog terechtkomen. Zo, met fly zones en zo. Vandaag trouwens in de Telegraaf te lezen... Dat, uh, is al mens de mensheid is gevraagd hier in Nederland. En de mensheid is altijd heel belangrijk om even die te testen. Zullen ze, zijn ze voor een no-fly zone hier in Nederland? En uh, ik geloof dat 23 procent... Oh nee, 36 procent zou het ermee ons eens zijn... En uh, 58% is toch wel klaar om wat meer actie te gaan ondernemen. En, ik weet niet of het zo'n actie is als uh, die mevrouw Koster uh, echt is om dan te strijden te trekken. En kunnen wij als Nederlanders het overzien als wij een no-fly zone gaan instellen? Of als wij uh, andere dingen niet meer van Rusland willen? Uh, uh, dat soort dingen. Of we zelf ook moeten gaan uh, vechten? Kunnen we het overzien, wat het dan Ik Denk, Denk het niet, hè? Nee. Dus we kunnen al mooi iets roepen. Ja, we moeten wat gebeuren, maar we weten het gewoon niet. ik ga jodium houden. jodiumhoudend zout in huis halen. <lacht> zeggen ze. Slaolie. Oh, ja. papier misschien een beetje, maar die, dat heb je nog, hè? Je schuur ja. staat nog vol. Ja, dat nee, vond nee. ik ook zo bijzonder, die mensen die dan zoveel gehaald hebben. Ja, ik snap Is het niet. al op? Ja. Je? ja, ik weet het ook niet. Goed, we gaan op naar het nieuws. Tot zo. Maar nu eerst het NOS nieuws van 99.